En een voorspoedige start. nu met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in zijn kersttoespraak... een oproep tot redelijkheid gedaan. Hij zei dat kerstmis confronterend kan zijn... en onthulde dat hij dit jaar met zijn toespraak heeft geworsteld. De zorgen die de koning zich maakt waren te horen in zinnen... als het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden... en velen hebben het gevoel te leven in een land zonder luisteraars. De koning constateert dat mensen die twijfelen over de toekomst... het verleden vaak idealiseren terwijl het verleden volgens hem niet altijd zo rooskleurig was. Angst en woede zijn begrijpelijke emoties, maar boosheid en het eigen gelijk kunnen volgens de koning geen eindstation zijn. In Rome heeft Paus Franciscus de gelegenheid van het kerstfeest het Urbi et Orbi gesproken, de zegen voor de stad en de wereld. In een toespraak riep hij op tot vrede en hij stond opnieuw stil bij de oorlog in Syrië. Hij zei dat het tijd was dat de wapens daar voorgoed zwijgen. De Britse koningin Elisabeth is vandaag op eerste kerstdag niet naar de kerk gegaan. Ze heeft last van een flinke verkoudheid. De kersttoespraak van Elisabeth is al opgenomen. Volgens de BBC zal ze onder meer zeggen dat ze kracht krijgt van gewone mensen die uitzonderlijke dingen doen. Ze doelt erbij op vrijwilligers, buren en andere mensen die in stille toewijding voor andere mensen zorgen. Het Russische ministerie van Defensie zegt dat er geen overlevenden zijn van de crash met het Russische militaire vliegtuig. Het toestel met 93 mensen aan boord stortte kort na het opstijgen neer in de Zwarte Zee. Wrakstukken van het toestel liggen op een diepte van 70 meter. Onder de inzittenden waren 64 leden van het Alexandrov-ensemble, het vroegere officiële koor van het Rode Leger. Het gezelschap zou in Syrië optreden voor Russische militairen. Behalve de koorleden waren er 9 journalisten, acht bemanningsleden en 12 militairen aan boord. Het weer bewolkt en soms motregen. Het is maximaal 12 graden. In het Waddengebied en langs de Noordwestkust waait het soms hard. Morgen vroeg regen, later opklaringen en dan blijft het vrijwel overal droog. En het wordt morgenmiddag maximaal 8 graden. Dit was het. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Goedemiddag. Welkom bij ZFM Klassiek. Speciale uitzending vandaag tussen twee en vijf uur. ...van Bach's Weihnachtsoratorium. We gaan het in zijn geheel uitzenden. Het duurt ongeveer 2,5 uur. En u gaat het integraal dus helemaal horen. We onderbreken het ook niet met nieuws en reclame. Het gaat dus gewoon achter elkaar door tussen nu en nou. We zien het wel. Ik weet niet precies hoe de tijd is. Ik ga u... Ik ga u er eerst even iets over vertellen, want dat u een klein beetje weet... wat u de komende tijd uh, te horen krijgt. Het Weihnachtsoratorium, BWV 248... Uh, in de, de Bachswerkenverzeichnis is dat dan, 248. Kerstoratorium, oftewel Oratorium Tempore Navitiatis Christi... is een oratorium bestaande uit zes afzonderlijke... maar inhoudelijk verbonden werken, soms aangeduid als kantates... ...geschreven door Johan Sebastiaan Bach... ...voor de periode kerst 1734... ...tot drie koningen 1735. De teksten zijn ontleend aan het eh, evangelie volgens Lucas... ...en het evangelie volgens Matthäus... ...en waarschijnlijk geschreven door eh, librettist Picander. En Picander, dat is dan weer een pseudoniem ...van Christian Friedrich eh, Henrici. De opbouw van het eh, oratorium... Uh, dat is een, uh, het, het Weihnachtsoratorium omvat koren, aria's en recitatieven. En de, uh, tegenstelling tot bijvoorbeeld de Matthäuspersoon, komen in het Weihnachtsoratorium geen grote uh, koraalbewerkingen voor. Het Weihnachtsoratorium bestaat uit zes delen. Het eerste deel, uh, Joucht het, uh, vroolok het, der taag, die dagen, is voor de eerste kerstdag. Dan het tweede deel. Und es waren hirten in dezelfde gegend. Voor de tweede kerstdag. Dan het derde deel. Herscher der hemels. Dat is eh, dan bestemd voor de derde kerstdag. Eh, het vierde deel. Eh, Valt mit danken. Valt mit leven, is voor nieuwjaarsdag. Het vijfde deel. Het vijfde deel Ere zij dier, God gezongen. Voor de zondag na nieuwjaar. En het zesde deel her wanneer die stolzen finden schnauben, is voor drie koningen. De oratoriumdelen een profane voorgeschiedenis hadden was geen bezwaar, aangezien het ambt van regerende vorsten door God gegeven was en los stond van hun persoon en hun uh, daden of daden tussen haakjes. Voor vorste geschreven muziek, kon daarom zonder probleem worden gebruikt voor uh, Christus koning. De nadruk op uh, hofdansen als model voor de meeste koren en Alias is dan ook door de bestemming van de oorspronkelijke kantaters te verklaren. Nou, we gaan niet helemaal uh, alle uh, gegevens uh, uh, vertellen. Ik ga u uh, wel even vertellen wat u zo al te horen krijgt. Eh, ik zeg het al, het is een, een, deel, een stuk uit zes delen bestaand. En eh, wij gaan dat natuurlijk niet wachten totdat het Drie Koning is. We gaan dat gewoon in zijn geheel vandaag aan u laten horen. Het is prachtig mooie muziek. Het is natuurlijk ook veel vrolijker bijvoorbeeld... dan, eh, dan bijvoorbeeld de Matthäuspersoon, omdat dat natuurlijk een veel triester verhaal heeft dan uh, dit oratorium. En, uh, en dit gaat per slot over... nou ja, de, uh, de geboorte van Christus... en alles wat daarna zit. Um, de uitvoering die wij gaan beluisteren... is een historische opname. Het is een opname gemaakt... als ik het goed heb, in uh, 1989. Uh, en... Um, dat is een opname die gemaakt is door het uh, Amsterdam Barok Orkest en Koor onder leiding van Ton Koopman. En Ton Koopman, dames en heren, uh, voor degenen die daar een klein beetje in thuis zijn, dat is uh, echt de grootste op dit moment grote autoriteit op het gebied van de barokmuziek. Goed, ik ga u even vertellen wie er allemaal zo al aan meedoen... want dat zijn natuurlijk best wat eh, mensen. Eh, de alt eh, dus de alten, zeg maar... de alt solo vokalen werden gedaan door Elisabeth von Magnus. Eh, de alt-koren in het... Eh, eh, de altvokalen in het koor is Annemieke Kantoor... Betty van den Bergen, Bob Bryan, Margaret Iping, William Messing... De basvocalen Klaus Mertens, dat is de, de solist... en de eh, koorbassen, dat, dat zijn Donald eh, Bentvelsen... Hans Weijers, Matthijs Mesdag... Eh, Mitchell Sandler, René Steur. Eh, de cello in het stuk wordt gespeeld door Jaap van der Linden... en eh, Jonathan Mensen. De eh, koordirigent was Simon Schouten... Uh, nou, het verhaal is natuurlijk in uh, geheel gecomponeerd door Bach. Uh, de concertmeester van het orkest is Margaret. Uh, uh, even kijken wat er staat. Faultless, ja. Dat is de orkest. De Dirk dirigent is natuurlijk Ton Koopman. En uh, die heeft dus ook de algehele leiding van het verhaal. Nou, ik denk dat u daarmee uh, voldoende informatie heeft. Mocht u uh, er meer over willen weten. Uh, dan geef ik u de tip. Uh, ik heb al deze informatie ook gewoon via uh, Wikipedia. En daar, als je daar zoekt op "Wijnachtsoratorium" dan krijg je die hele beschrijving uh, die ik u net uh, kort liet horen... die krijgt u dan te zien. En dan kunt u dus uh, de hele zaak volgen. Goed, nou, laten we beginnen. Uh, dus ik wens u heel veel luistergenoegen aan alle liefhebbers voor dit prachtige stuk muziek... het Weihnachtsoratorium... van Johan Sebastiaan Bach... Eh, uitgevoerd... door Amsterdam Barok... en eh, orkest en koor... onder de bezielende leiding... van niemand minder dan... Tom Koopman. Ik wens u veel luisterplezier. Zandvoort met Dolly Tempierik Sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa. Aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Haus und Geschlechter David war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria. Seinem vertrauten Weibe, die war schwanger, und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebeten.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 in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem, darum, dass er von dem Haus und Geschlechte David war, auf das er sich hätte ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. En als zij er zelfs waren, kwam die tijd. sterren und unser heiland vor uns geht I to fit. The world is a great place, and the world is a Die place, and the world De ganze Welt erheld, ihre Pracht, Wiegst der Hain und Achtest du der Erden der Großer Herr, starker König, O starke König Wie wenig achtest du dir Erdenpracht Großer Herr, o starke König Waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hütten des Nachts ihre Hilde? Und sie des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn er nun dem Hirten gut erfüllt erweisen. Ein Hirt hat alles, das zuvor von Gott erfahren müssen. Und nun muss auch ein Hirt die Tat, was ihr damals versprochen hat, zuerst erfüllt wissen. Uh... Zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe.